Reputatiecoaching Reputatie Coaching Podcast aflevering nummer 17. De lente is begonnen en buiten giert nog steeds een ijzige wind om het kantoor. Ik ben weliswaar ook enigszins geveld door de griep, maar ik zit hier in ieder geval warm. Mocht dit de eerste keer zijn dat je naar de podcast luistert, dan laat ik je bij deze weten dat mijn stem normaal echt anders klinkt. Hoe mijn stem nu klinkt is het gevolg van het feit dat ik me niet helemaal optimaal voel. De Reputatie Coaching Podcast brengt je het nieuws uit de media van de afgelopen week... over een aantal uiteenlopende onderwerpen. Mijn doel is je te laten inzien dat in deze tijd een combinatie nodig is... van aan de ene kant content marketing, terwijl je aan de andere kant werkt aan je online reputatie. Hiermee onderscheid je je van je omgeving, waardoor je meer verkeer naar je website trekt... meer prospects converteert naar klanten en klanten omzet naar ambassadeurs... En zo realiseer je dus meer omzet en meer winst. Mijn naam is Eduard de Boer, ook wel bekend als de reputatiecoach en ik ben je host voor vandaag. Ten eerste ben ik nog bezig met spreken, zoeken en benaderen, dus ook deze week heb ik nog geen interview voor je. Echter, het aantal mensen dat het leuk vindt om te worden geïnterviewd neemt toe. Nog een ogenblik geduld alsjeblieft ten aanzien van de interviews dus. Tijdens mijn speurtochten waarbij ik het internet tot de grenzen afschuim... op zoek naar leuk nieuws en leerzame blogposts... ben ik weer op een groot aantal leuke topics gestuurd. Voordat ik doorga, nog even een advies tussendoor. De kans is groot dat jij Google gebruikt... voor zo goed als al je zoekpogingen op internet. Maar controleer je wel eens of je website... ook op de juiste zoektermen goed scoort in Bing... dus de machine van Microsoft? reden dat ik je dit vraag... is dat Facebook een partnership heeft met Microsoft... En ik heb je al eens verteld over de nieuwe zoekmogelijkheden... die binnenkort in Facebook zullen verschijnen, ook voor de Nederlandse markt. Het betreft hier de Facebook Graph Search. De URL hiernaartoe kun je vinden in de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash podcast 17. Maar goed, het partnership met Microsoft houdt in... dat als Facebook je straks geen resultaten kan geven... zij de zoekresultaten van Bing zullen tonen. Begrijp je waar ik heen wil? Als jij met je website ook goed scoort in de zoekresultaten op Bing... dan word je mogelijk ook getoond op Facebook... als mensen dingen zoeken die niet in Facebook gevonden kunnen worden. Hiermee is het dus opeens een stuk belangrijker geworden... dat jij met je website ook goed vindbaar bent in Bing. Terug naar het nieuws en de berichten van vandaag. Vandaag begin ik met iets meer achtergrondinformatie... over het geotaggen van foto's. Wat is het? Hoe doe je het? En waarom moet je het doen? Hiermee beduur ik voort op de paar berichten van de afgelopen twee weken. En Afgelopen week heb ik een volwaardige website of weblog opgezet die maar liefst 9 euro per jaar kost, inclusief een eigen domeinnaam en maximaal 50 e-mailadressen. Daar wil ik je ook iets meer over vertellen. BBC en Dig zijn tijdelijk uit de gratie gevallen bij Google, waarbij Dig tijdelijk helemaal niet meer was te vinden in de zoekresultaten. Daarover straks meer. Google Maps heeft daarvoorwaarden weer iets aangescherpt. En als we het dan toch over lokale bedrijfsvermeldingen hebben, vertel ik je meteen iets over de meest voorkomende problemen met bedrijfsvermeldingen op internet. Heb je overigens al de laatste rollels gehoord over YaTube? Nee, geen YouTube, YaTube! Als laatste onderwerp van deze podcast heb ik vijf manieren voor je om bestaande content opnieuw leven in te blazen. Dan geotaggen. Wat is geotaggen? Als je mijn weblog de laatste twee weken even niet hebt bezocht, is dit waarschijnlijk nog aan je voorbij gegaan. Dus daarom wil ik er hier in de podcast iets dieper op ingaan. Op Wikipedia vind je de volgende betekenis voor het woord geotagging. Geotagging is het proces om media te voorzien van GPS-coördinaten. Onder media kan worden verstaan een foto, video, website, sms of rss-feeds. Meestal wordt geotagging gebruikt voor foto's. De GPS-coördinaten die worden toegevoegd bestaan meestal uit een lengte en breedtegraad... maar ook hoogte, richting, nauwkeurigheid van de GPS-meting kan men via deze techniek vastleggen. Dus je kunt foto's voorzien van GPS-coördinaten. Maar waarom is dit nu zo belangrijk? En wat kan het je opleveren als je beter wilt scoren in de lokale zoekresultaten? Eigenlijk is het heel logisch. Als de foto door een zoekmachine wordt gevonden... met op dezelfde pagina de bedrijfsgegevens van een bedrijf... dus naam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer... terwijl de foto's ook nog eens is voorzien van GPS-coördinaten... die corresponderen met het adres en de bedrijfsvermelding dan wordt dit gezien als een extra sterk signaal dat het vermelde bedrijf daadwerkelijk op de aangegeven locatie gevestigd is. Er zijn diverse fotocamera's op de markt die een ingebouwde GPS-ontvanger hebben. En deze camera's voorzien foto's dus al van de GPS-coördinaten waar de foto is genomen. En ook de meeste moderne smartphones voorzien foto's van de coördinaten waarop aarde de foto is genomen. Maar stel dat je geen fotocamera met ingebouwde GPS-ontvanger hebt en je wilt iets betere kwaliteit foto's dan dat je met je smartphone kunt maken, wat moet je dan doen? Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld tijdens een fotoreportage een zogenaamd track record bijhouden op een smartphone-app of met een GPS-tagger. Met specifieke software kun je dan later de gelogde coördinaten koppelen aan de foto's. Dat is mogelijk nogal omslachtig, zeker als je gewoon een set foto's wil koppelen aan je eigen bedrijfslocatie. Hiervoor heb ik anderhalf week geleden een instructievideo gemaakt hoe je dit kunt doen met het gratis programma Picasa van Google. Dan is het opeens ontzettend eenvoudig. Ook heb ik inmiddels twee instructievideo's online geplaatst. In de eerste leg ik uit hoe je de Geotagd-foto's kunt uploaden naar Panoramio. En in de tweede video laat ik zien hoe je de Geotagd-foto's uploadt naar Flickr. Ik raad je ook aan deze foto's zoveel mogelijk op andere websites te plaatsen waar je foto's kunt uploaden. Het kan alleen maar in je voordeel werken om zo je lokale vindbaarheid te vergroten. Een tip ten aanzien van Google Plus Local. Er wordt ook gezegd dat het extra helpt als je de Geotagd-foto's uploadt in Google Plus Local als bedrijfsafbeeldingen. Nou ja, zoals ik al zei, het kan nooit kwaad om al je bedrijfsfoto's te geotaggen voordat je ze uploadt. Professionele fotografen en videografen kunnen hier ook een voordeel mee doen. Door de foto's te voorzien van de coördinaten waar ze zijn genomen, kunnen ze mogelijk beter ranken in de zoekmachines op de desbetreffende locatie. Een goed voorbeeld is het geotaggen van trouwfoto's op diverse trouwlocaties. Als aanstaande bruidsparen dan zoeken op een trouwlocatie, vergroot je als trouwfotograaf de kans dat jouw foto's van die trouwlocatie dan ook worden getoond. Daarmee trek je dus extra verkeer naar je website. Let wel, ik hou je overal een slag om de arm. Zoekmachines zijn continu aan veranderingen onderhevig. En alles wat ik met je deel is absoluut geen garantie dat het je positie in de zoekresultaten verbetert. Het enige is dat als je mijn tips opvolgt, in ieder geval meer kans hebt om hoger in de zoekresultaten te verschijnen. Iemand die jou de garantie geeft dat hij of zij jouw website... naar de toppositie in Bing, DuckDuckGo of Google kan helpen... op alle gewenste zoektermen... is een potentiële oplichter, bedrieger... of iemand die niet weet waar hij of zij het over heeft. Er is namelijk geen vaste methode om nummer 1 te scoren. Als dat zo zou zijn, dan zou iedereen die methode gebruiken... waardoor iedereen op nummer 1 zou staan. En dat kan natuurlijk niet. Mijn advies is dat je bij mensen die je deze gouden bergen beloven... ver uit de buurt moet blijven... Een website met professionele hosting, een eigen domeinnaam... en 50 mailadressen voor slechts 9 euro per jaar? Kan dat? Ja, dat kan. Afgelopen week kreeg ik het verzoek een weblog in te richten... op een externe hostingomgeving voor zo laag mogelijke kosten. Ik zag een uitdaging, dus ik ben verschillende manieren gaan onderzoeken. Op zich ben ik een enthousiaste fan van WordPress, zoals je weet. WordPress is niet alleen een open source softwareomgeving... die je op je eigen server kunt installeren... maar op de site wordpress.com kun je ook een gratis WordPress blog aanmaken... dat dan een adres krijgt in de trant van mijnwebhoekje.wordpress.com. Dat is natuurlijk een fictieve website. Zo'n website kost je dus niets. En je hebt een fantastische webblogomgeving met een WordPress.com-hostnaam. Als je meer wilt, dan moet je gaan betalen. Zo kost het bijvoorbeeld 13 dollar per jaar... als je een eigen domeinnaam aan je WordPress.com-weblog wilt koppelen. Ook kun je meer opslagcapaciteit kopen. Evenals commerciële themes om je weblog er nog mooier uit te laten zien. Ook biedt WordPress.com een pro-bundle met een waarde van 166 dollar voor een jaarlijks bedrag van 99 dollar. Je kunt dan je eigen domeinnaam, dus zonder WordPress.com, koppelen. En je kunt HD-video's direct uploaden naar je eigen website. Ook is je weblog dan vrij van advertenties, kun je het design aanpassen en krijg je 10 gigabyte extra opslagcapaciteit voor afbeeldingen, audio en video heb je dan dus nog geen e-mail onder je eigen domeinnaam. Ik wilde dus een weblog inrichten met zoveel mogelijk functionaliteit voor zo min mogelijk geld op een zo betrouwbaar mogelijke webhostingomgeving. Als je me dit zo hoort zeggen, lijkt het alsof ik iets van een schaap met vijf poten zoek... of de spreekwoordelijke spelt in een hooiberg. Kort gezegd heb ik de volgende stappen ondernomen. Als eerste, ik heb de domeinnaam geregistreerd bij www.mijndomein.nl. Dit kostte me 9 euro per jaar. Als tweede, onder mijn Google-account heb ik een gratis weblog aangemaakt op www.blogspot.com van Google. En dan als derde stap, de domeinnaam heb ik gekoppeld aan het gratis weblog, waardoor het weblog niet meer door het leven gaat als mijnwebhoekje.blogspot.nl, maar onder de eigen domeinnaam. Google geeft je goede aanwijzingen hoe je Blogspot met je eigen domeinnaam kunt gebruiken. De daadwerkelijke instellingen doorvoeren kostte me nog geen vijf minuten. Toen was het wachten tot de zogenaamde DNS-instellingen ook in de rest van de wereld bekend waren en ik doorkom. En dan de mail. Dat was eventjes tricky. Want tot december 2012 bracht ik de e-mail hosting altijd graag onder bij Google Apps for Business. Daar had ik dan 10 gratis accounts met 10 e mailadressen Maar sinds eind vorig jaar is die dienst niet meer gratis. Dus moest ik daar iets anders op verzinnen. Nou, Een tijdje geleden had ik je ook al eens verteld over de nieuwe dienst van Microsoft die de opvolger wordt van Hotmail. Die nieuwe mailomgeving heet Outlook.com. In podcast 8 vertelde ik je toen dat je daar onder je eigen domein maar liefst 500 mailaccounts kon krijgen. Dus ik dacht, oké, okay, ik trek de stoute schoenen aan en ik ga uitzoeken hoe dat werkt. Zo gezegd, zo gedaan. Eh, ik kwam er al snel achter dat je standaard 50 mailaccounts bij Outlook.com krijgt. En als je meer gratis accounts nodig hebt, je contact met Microsoft moet opnemen op zich. Geen enkel probleem. Want voor mijn doeleinden waren 50 mailaccounts meer dan voldoende. En... Bovendien komt elk account ook nog eens met een SkyDrive van 7 GB, waarop je gratis gebruik kunt maken van Word, Excel, PowerPoint... het OneNote notitieblok en Excel enquêtes. Dus eigenlijk heb je daar ook de meest gebruikte applicaties... die je voorheen bij Google Apps voor Business had. Om de mail voor jouw eigen domein naar onder te brengen bij Microsoft... moet je tenminste één hotmail.com of outlook.com mailadres hebben. Maar goed, wie heeft dat nu niet? Dan via de site domains.live.com de exacte link vind je terug in de show notes, kun je dan inloggen en je domeinnaam aanmelden, waardoor je je mail op de infrastructuur van Microsoft kunt laten binnenkomen. Ook Microsoft geeft je duidelijke instructies wat je wanneer moet doen. En in combinatie met de gebruiksvriendelijke interface van MijnDomein.nl was het technisch gezien een fluitje van een cent. Mogelijk is deze beschrijving van hoe ik dit heb gerealiseerd iets te technisch voor je of iets te kort door de bocht. Daarom zal ik binnenkort hier één of enkele instructievideo's maken en die online zetten voor je. Mocht je zelf nog behoefte hebben aan een extra weblog onder je eigen domeinnaam met e-mailhosting voor slechts 9 euro per jaar, dan kun je gewoon die instructievideo's volgen. Tot zover de spot goedkope en betrouwbare weblog- en mailoplossing. Google zit niet alleen achter de illegale blognetwerken aan, maar ze houden ook echt grote bedrijven in de gaten of die niet, al of niet opzettelijk, illegale dingen doen op hun websites. Zo was vlak na Valentijnsdag het Britse Interflora, oftewel Fleurop, tijdelijk totaal niet meer vindbaar in Google. En in de afgelopen paar weken was het een beetje raak voor de Engelse BBC. Zoals je wellicht weet heeft de BBC werkelijk honderden verschillende websites onder vele domeinnamen. Eerst werd het verhaal heel erg opgeblazen op internet, maar later bleek dat de BBC een mailtje had gekregen van Google dat een pagina, of beter gezegd één pagina, illegale backlinks had. Dat heeft de BBC in goed overleg met Google gefixt, en dus was er eigenlijk helemaal geen veldje aan de lucht. Maar de social bookmarking site Dig was er iets erger aan toe. Op Search Engine Journal was te zien dat Dick omstreeks 20 maart tijdelijk echt niet meer in Google was te vinden. Als je intypte site.deek.com... kreeg je te zien dat Google hier geen overeenkomstige inhoud voor had. In de show notes zie je daar een plaatje van. Uiteindelijk bleek dit het gevolg te zijn van een foutje bij Google. Google wilde slechts één pagina op Dick markeren als zoekmachinespam. Maar markeerde per ongeluk het hele domein dig.com als spam, met als gevolg dat er geen enkele letter op de site van dig.com meer vindbaar was op Google. Google heeft de fout toegegeven, excuses aangeboden en beloofde zullen onderzoeken hoe ze dit soort fouten in de toekomst kunnen voorkomen. Inmiddels is de inhoud van dig.com weer vindbaar op Google. Zoals ik al zei tijdens de opening, Google Maps heeft haar voorwaarden aangepast. Volgens de nieuwe voorwaarden mag je geen zogenaamde redirect gebruiken in de URL die je vermeldt in Google Maps. Dat houdt dus in dat de URL die je daar opgeeft direct en zonder omwegen naar jouw website moet verwijzen. Nu doen de meeste bedrijven dit ook gewoon en voor hen is er dus niets aan de hand. Maar ik vond toch dat je eventjes dat ik je dit moest melden. In Reputatiecoaching podcast nummer 15 liet ik je weten dat Amerikaanse bedrijven zo'n slordige 10 miljard dollar aan omzet gratis, maar onbedoeld, weggeven aan concurrenten als gevolg van verkeerde bedrijfsvermeldingen. De onderzoekers die dit toen melden, hebben nu op de site Search Engine Land... ook een artikel gepost met de meest voorkomende fouten in de bedrijfsvermeldingen. In de show notes heb ik een grafiek opgenomen waarin de meest voorkomende fouten staan vermeld. Ik zal ze hier opnoemen waarbij ik met de meest voorkomende begin. Als eerste, een onjuist adres of geen adresvermelding. Dat was in 43% van de gevallen. Als tweede, de bedrijfsnaam onjuist of niet vermeld. 37% van de gevallen. Als derde, geen URL naar de website opgegeven. Dat was bij 19%. 18% scoorde op de vierde plaats met een onjuist telefoonnummer of helemaal geen telefoonnummer. En 15% had helemaal geen bedrijfsvermelding. Dit onderzoek is gedaan onder 40.000 bedrijfsvermeldingen. Als je verder in het artikel duikt, dan kun je nalezen dat verzekeringsagenten en makelaars met respectievelijk 30% en 22% en autobedrijven en financieel adviseurs en banken met 16% de bedrijven zijn die geen bedrijfsvermelding hebben. Heb je al gecontroleerd of jouw bedrijfsgegevens op zoveel mogelijk plaatsen kloppen? Zo niet, dan raad ik je aan dat toch echt eens te gaan doen. Want mogelijk laat je veel business liggen, wat je dus logischerwijs naar je concurrenten stuurt. Een andere bedrijfstak die echt kan profiteren van lokale SEO zijn hotels. Ik had eerder deze week een gesprek met een eigenaar van een hotel... die zelf niet veel hel zag in lokale zoekmachine marketing. Om hem te citeren, ons hotel is al voor zo'n 70% bezet dankzij de diverse bookingsites... Mijn idee dat er dan nog ruimte was om de omzet met de resterende 30% te laten groeien... werd van tafel geveegd. Zo werkte dat niet. Ik zag het verkeerd. En terwijl ik gisteren mij weer aan het voorbereiden was voor de podcast van vandaag... stuitte ik op een artikel dat precies hierover ging. De effecten van internetbranding van hotels in de hedendaagse economie. De link naar dit artikel vind je natuurlijk ook weer in de infobox van de show notes. Enkele markante statistieken uit dit artikel zijn de volgende... 80% van alle reisproducten in het Verenigd Koninkrijk... worden online gezocht en gekocht. 80%. 45% van alle reizigers gebruiken reviews... om hun eigen reisplannen op te stellen. 1 op de 4 reizigers gebruikt sociale media... om zijn of haar reis te plannen. En 1 op de 3 zakelijke reizigers... post reviews van de plekken waar hij of zij heeft overnacht. Ditzelfde artikel geeft twee belangrijke adviezen. Als eerste... Het consolideren van reviews in één of enkele plaatsen, zodat ze gemakkelijk zijn te vinden. En twee, het inzetten van lokale zoekmachine marketing. Vooral dat tweede advies ligt eigenlijk voor de hand. Want als iemand bijvoorbeeld een hotel in Praag zoekt, is de kans groot dat deze persoon dan op Google zoekt op de zoekterm Hotel Praag. Google toont dan natuurlijk als eerste eventuele advertenties in het bekende gele blok, waarna al snel de lokale resultaten volgen, gelabeld van A tot en met G. In de show notes heb ik de eerste paar resultaten van deze zoekpoging naar Hotel in Praag getoond. Als een hotel niet in de resultaten A tot en met G wordt getoond... verliezen ze gegarandeerd business. En het onderzoek is gebleken dat van alle kliks op de eerste pagina... maar liefst 54% van alle kliks naar het bedrijf op de A-positie gaat... ongeacht de branche van het bedrijf. Het is dus logisch dat een bedrijf dat op deze felbegeerde positie staat automatisch meer business doet vanuit Google dan de bedrijven die hier niet worden getoond. En het mooie is ook nog eens dat je als bedrijf op die A-positie niet eens hoeft te betalen voor alle kliks... ongeacht hoeveel bezoekers je ermee naar je site trekt. Het andere advies snijdt mij inziens ook hout. Al je reviews moeten zo gemakkelijk mogelijk te vinden zijn voor potentiële hotelgasten. Een voor de hand liggende locatie is natuurlijk in Google Plus Local... zeker als je bedrijf in de A tot en met de G staat... Dan vallen de recensies goed op, helemaal als je tien of meer hebt. Dan wordt namelijk de zogenaamde Zeket rating getoond, zoals je in de screendump in de show notes kunt zien bij Hotel Europa op de g-positie. Mochten er onder de luisteraars eigenaars zitten van hotels, laat het dan weten in de reacties onder de transcriptie op de website. Post de reactie en dan zal ik eens op zoek gaan naar wat de beste sites zijn voor recensies voor hotels. De eerste die sowieso bij me opkomen zijn Yelp, TrapAdvisor, Booking.com en Zoever. Over recensies gesproken, vind je de informatie in deze podcast nuttig of leerzaam? Help mij dan met het verder vergroten van het luisterpubliek en beveel deze podcast aan bij collega's en of vrienden. Nog beter, zoek de reputatiecoaching podcast op in iTunes en laat daar een recensie achter. Zo help je eraan mee dat de podcast beter kan worden gevonden. Heb je recensie gepost? Stuur dan een berichtje naar podcast.reputatiecoaching.nl dat je een recensie hebt gegeven. Ja, uh, Eduard. Bedoel je niet per ongeluk YouTube? Nee, nee, JaTube. Het gerucht gaat dat Marissa Mayer, de relatief verse CEO van Yahoo, in overleg is met Dailymotion, met als doel dit bedrijf over te nemen. Dailymotion is nu nog eigenaar van telecombedrijf Orange en heeft een beurswaarde van zo'n 300 miljoen dollar. Na YouTube is Dailymotion de grootste videosite op internet. Grappig genoeg heeft Yahoo in 2011 de videoactiviteiten gestaakt en alle gebruiksvideo's toen verwijderd. Maar nu lijkt het er dus op dat je hoe mogelijk... een groot aandeel gaat nemen in Dailymotion... of het zelfs helemaal overneemt. Het is een gerucht, maar dikwijls zit er in geruchten... toch ook wel waarheden. Het geeft in ieder geval wel aan dat Yahoo ook inziet... dat video de toekomst is. Dailymotion heeft per maand gemiddeld 109 miljoen bezoekers. Hoewel het op één na grootste videosite is... is het nog de vraag in hoeverre Dailymotion... een serieuze concurrentie voor YouTube is. Want YouTube heeft vorige maand een nieuw record behaald. Zij hebben in één maand... 1 miljard unieke bezoekers gehad. Dat is dus grofweg zo'n 15% van de wereldbevolking. Of anders gezegd, de helft van de mensen in de wereld... die toegang hebben tot internet. Ook hieruit blijkt, video heeft toekomst. Ik kan je alleen maar aanraden om eens na te denken... of jij ook video kunt gebruiken in je online bedrijfsstrategie. Want vergeet niet, na Google is YouTube de grootste zoekmachine... qua aantal zoekpogingen. Dus als je niet alleen te vinden bent op Google... maar ook nog eens op YouTube en mogelijk andere videosites dan kun je ook een graantje meepikken van deze trend. Stel je op de langere tijd een webblog... waar je regelmatig en geregeld nieuwe en verse content post. Dan verdwijnen oudere artikel langzaamaan in de zoekresultaten. Maar er zijn mogelijkheden om deze artikelen nieuw leven in te blazen. Ik heb hiervoor ooit eens een vijftal tips gevonden. Deze tips wil ik hier graag met je delen. Als eerste, link vaak naar reeds gepubliceerde, oudere artikelen. Dit is de gemakkelijkste manier om meer aandacht te creëren voor die artikelen... zodat ze weer vaker worden gelezen. Bovendien helpt het je met je SEO. Zelf heb ik op het weblog van reputatiecoaching een WordPress-plugin geïnstalleerd met de naam YARP. Y-A-R-P-P. -P. YARP staat voor Yet Another Related Posts Plugin. Deze plugin kun je zo instellen dat hij automatisch... onderaan elk artikel een door jou gespecificeerd aantal... gerelateerde artikelen toont. Naarmate je meer content post, verandert die lijst ook. Het mooie hieraan is dat je niets speciaals voor hoeft te doen... omdat de plugin geheel op de achtergrond... Zijn werk doet. Als tweede, promoot hele artikelen in je RSS-feed. Zo kan jouw werk nog beter worden gevonden, waardoor het ook weer meer wordt gelezen. Als derde, indien toegestaan, gebruik elders gepubliceerde artikelen. Als je als gastblogger artikelen post op andere sites, kun je toestemming vragen om die artikelen na een zekere tijd op je eigen site te mogen posten met een link naar het originele artikel. Hiermee sla je twee vliegen in één klap. Het kan zijn dat de lezers van jouw blog je artikel niet op die andere site hebben gevonden. En de andere site kan mogelijk ook interessant zijn voor de lezers van jouw webblog. Waardoor die site dus weer nieuwe bezoekers kan krijgen. Als vierde, hergebruik je content in een ander medium. Zo kun je van een artikel een slideshow maken met een voice-over of muziek eronder. Of van foto's een diashow met muziek. En als je artistiek bent aangelegd kun je infographics maken en die publiceren. Als laatste tip... Gebruik je bestaande content om een boek te schrijven of een app te maken. Dit beduurt een beetje voort op de vierde tip, maar wordt vaak door bloggers over het hoofd gezien als mogelijkheid om de content op andere manieren te verspreiden. Bovendien draagt het schrijven, publiceren en verkopen van een boek substantieel bij aan je autoriteit. Heb je nog andere ideeën om oude content nieuw leven in te blazen? Post deze dan in de reacties onder de transcriptie van deze podcast. Hiermee kom ik dan weer langzaam aan het einde van de podcast van deze week... die nu voor het eerst op zaterdag is. Nogmaals mijn excuses voor mijn stem. Maar ondanks mijn griep vond ik dat ik het niet kon maken... om de podcast op een later tijdstip uit te brengen. Je kunt al het nieuws van reputatiecoaching nog ook gemakkelijk volgen in Google+. Door daarna reputatiecoaching te zoeken. Als alternatief kun je naar de pagina www.reputatiecoaching.nl slash gplus gaan. Dat is g -P -L -U -S. Nu ik het toch hierover heb...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 Je kunt de transcriptie van deze podcast snel online vinden door te surfen naar wwwreputatiecoachingnl slash podcast 17. Als je ergens een recensie hebt geplaatst, stuur me dan een mailtje zodat ik die recensie kan vermelden in de podcast. En als je een vraag of een probleem hebt met betrekking tot je online reputatie of je vindbaarheid, stuur dan een mailtje naar of een... Daar ga ik al of spreek een boodschap in op de Reputatiecoaching hotline op 084. 883 1556 Mogelijk behandel ik je vraag of probleem Dan in een artikel of in de podcast Ik wens je de komende tijd Weer succes met het werk aan je reputatie Zodat je meteen je reputatie Voor jou kunt laten werken Tot volgende week Doei